Op dit moment worden sporters die een ernstige dopingovertreding begaan... voor twee jaar geschorst. Als ze daarna opnieuw in de fout gaan... worden ze voor het leven uitgesloten van deelname aan wedstrijden. De nieuwe regels gaan op z'n vroegst in 2015 in. In Italië zijn bij een grote politieactie... grote hoeveelheden speelgoed uit China in beslag genomen...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 Hier een van mijn grote helden. Prachtige foto van Frank Zappa. Met een wonderlijke rimpel in zijn voorhoofd. Ja, ja dit, dit is een van mijn allerliefste en ook meest bewonderde foto's, denk ik. Een heel simpel portret. En wij deden toen uh, een, een sigarettencommercial uh, na. Oh. <laughs> van Frank, nu gaan we... Want hij, hij rookte, ik denk wel zes, uh, zes sigaretten. Tenminste, hij stak ze op per uur. Ja, was een kettingroker. Dus ik, ik moest iets met een sigaret doen. En toen kwamen we op het idee van dan nou doen we net alsof we een is. Hij is overigens niet aan longkanker gestorven, maar aan prostaatkanker. Ja. De andere foto's op, bij het liefertje. Dit, eh, eh, ja. dit is echt om de hoek van, van het museum, op het, bij het liefertje op het spui. Voor de Atheneum Boekhandel. Dus het is wel heel grappig dat het toen hier om de hoek zich heeft afgespeeld. Het was een beetje een tour door Amsterdam. En zie je er nog wel andere persmensen op de achtergrond. Dus waarschijnlijk was dat een idee om hem iets met het liefertje te doen. Die Pink Floyd overigens is ook ja. leuk. Hè? Ah, bij die Pink Floyd die is, die is al een beetje in de publiciteit geweest. Dat is een prachtige foto. Ze is gewoon heel zullig bij het stoplicht op de stadhouderskade. Ze, ze logeerden in dat hotel... terwijl ze notabene de, na, de avond daarvoor in het sta, Olympisch Stadion hadden opgetreden. Maar ze zaten daar met z'n twee op één kamer van uh, 75 gulden... En het zijn nu natuurlijk megamiljonairs. Ja, maar het is ook leuk, die oude oma daarnaast... en die vrouw met de ja. kinderwagen die erbij bijna op zo'n auto die wegrijdt. Ja. Nou, Dat is de foto die een vriendin van mij gekocht heeft op ja. de veiling. Van ja. Michael Jackson bij de... Wat is het? De Hazenstraat? Of Dit de... is de Lauriergracht op de hoek van de Hazenstraat. En uh, mijn studio was daar uh, ietsje verder in dat straatje. En we, we hadden vier uur... Uh, Vier uur met elkaar gefotografeerd in de studio met de Jacksons. En na vier uur willen die vier jongens, de broertjes, wel uh, terug naar het hotel. En uh, Michael wilde heel graag uh, blijven. En toen zijn we een uurtje langs de grachten gaan lopen. Ja. En, nee, nou, zonder lijfwacht en dergelijke. Been dancing until the music's popped now. Yeah. I'm <laughs> the is ook hilarisch. Is echt Rod Stewart, ergens in welk hotel heb je dit gefoto? In het Amsterdam hotel. hotel in een ontzettend uh, nieuw, net gewassen spijkeroutfit. Uh, Spijkerbloes, uh, spijkerbroek, ja, spijker laars. Dat is een heel raar verhaal. En hij staat er ook zoals hij denkt dat een fotomodel moet staan. <laughs> <laughs> Weet je niet. En ja, dat vind ik dan ook weer schattig. Oké, ook. Heel, heel uh, overdone. Over de top. K dit, dit was een foto voor het jeansmerk Lloyds. Die hadden als spreuk Lois for Girls and Boys. Oh, ja, ja, ja, ja. En uh, zij hadden tegen mij gezegd... Uh, als, als jij nou foto's maakt... kan je dan ook proberen hem in die kleding te krijgen. Ja. De, die truc deden we al vaker met andere artiesten. En je kan hem ook 500 gulden bieden. Gulden? Echt waar? Ja. En dat zei ik al, van, uh, want we deden een paar kledingsets En toen zei ik van, nou, wat dacht je hiervan? Mwah. Ik zeg, ja, maar je krijgt er wel 500 gulden voor. All right, mate, let's do it. <laughs> En dat ging niet ja, echt ja, ja, ja. voor voor die 500. Ja, ja, En hij heeft het aangetrokken. En ze hebben daar gewoon een reclamecampagne van gemaakt. Echt waar? Voor die 500 gulden? Posters gewelden. en advertenties. Nou, hij had het geaccepteerd. Ja, okay. Zo ging dat in die tijd. Ja, ja hier. Uh, dat, nou. uh, die herkende ik niet. Alice Cooper zonder make-up. Ja, wat jammer, daar... hè? Dat hij is, uh, is golfffanaat. Uh, en hij zit hier gewoon lekker met zijn gold-stick te spelen ja. in zijn stoeltje ja, ja. thuis. En daar is hij nog als de Alice Cooper met al die make-up. Ja. ja, het is heel grappig. Ik, uh, als, als we dichterbij komen, dan zie je. dat Ik heb hem toen die robot gegeven. Die, we hadden een hele serie met heel veel robots, want ik spaarde toen robots. Oh maar ja. Ik had één robotje hem gegeven en dan had ik hierboven. Uh, geopend en een, een, een portretje van mij, een pasfotootje van mij, ingeplakt. En als je goed kijkt, met een beetje fantasie, zie je dat ook wel. Maar dat is moeilijk. Er valt net geen licht op. Maar ik kwam toen, twee jaar later, bij hem thuis in uh, Beverly Hills. En toen zag ik op de schoorsteen dat robotje. Als ik zeg, hé, hey, die robot. Maar hij was het vergeten dat ik daarin zat. Maar hij had wel dat robotje op zijn schoorsteen. Oké, okay, zag hij toen dat je erin zat? Ja, toen. Ja, toen, toen, toen dacht pas. hij, oh ja, zegt hij, oh ja, ik was het vergeten. Maar dit is ook heel erg leuk, want hier zie je Roxy Music, uh, Brian Ferry, uh, Brian Eno en Andy McKay. Maar wat is nou zo leuk? Hier is een foto van de, uh, de make-up kamer. Dan zie je gewoon die jongens, die, dus, uh, die grote pophelden, die zitten dan te tutten met make-up. Ja, dan hadden ze een tasje zelf bij zich. Moet je, je voorstellen, Brian Ferry die dan zijn eigen lipstick en zijn eigen mascara doet. Ja, ja, ja. ja dat is ja, ja. ondenkbaar tegenwoordig met al die visagisten en al die stylisten. Maar kijk, hier zie je Brian Ferry. Ja, ja, ja. ja, ja. Gewoon een heel mascara om te doen. Tuttig. Ja. Ja. En, en ook de jongens. Want kijk, zoals je ziet, dit over hem, dat staat op deze foto. En dit ja, is de ja, ja. voorbereiding van die foto. Dus het is zo grappig dat ik deze foto... De, de, de, dat je dat gedaan hebt, ...achter ja. de schermen nog heb gevonden. ja. Want dat maakt die tentoonstelling zo. Precies. You've heard enough of the blues and stuff. You're pretty well now. Cause you're pretty tough But I don't have to tell you How hard it can be to get by You never bothered about anyone else You're well educated With no common sense But love, that's one thing You really need to get by Leuk is hier gewoon... De, de, de, dit is de, erg leuk, hè? Ja, de Gibb Brothers. Uh, dus voor het Centraal Station. Met nog een hele ouderwetse stop. Ja, moet je moet je voorstellen dat er nog geen geest... stoplicht was. Dat, dat, dat was ik wel vergeten. Ja, ja. Dat is bizar. Dat het dat, dat, dat verkeer nog met zo'n klap werd geregeld. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat was ik natuurlijk zelf vergeten. Wat dit is? Welk jaar is dit? We pakken de... 95. Eh? Huh? Um, 68. Ja, dat was de eerste keer dat ze in Nederland waren. Dat was de originele formatie. Hier loopt Barry Gibb door de Leidse straat. De orgelman En dat erbij. is een orgelmannetje. Heel, heel bekende vent, ja. Ik denk dat ik hem bij wijze van spreken vorige week nog gezien heb. Hij ja. zit zo in mijn gedachten. Ja. En het is toch al heel lang geleden. Maar het idee hè, dat dat verkeer zo geregeld werd. Dat je herkent daar nog van uh, van de stad heb ik Spinvis gedaan. Een beetje Bob dylan -achtige. Gewoon in de Kalverstraat? Ja, de, de, de nieuwe... Hoe heet het daar? De Reguliersbreestraat Breedstraat bij de Cineac. Oh ja, oké, okay, ja. Ja, ja. Dus hier is Tuschinski hier. Ja. link. En, eh, ja, en ik ben ook een fan van Erik uh, Spinvis. Dat vind ik fantastisch. En hey, Kate Bush? Met een echte krokodil? Ja, dat is... Daar dat, dat, dat, dat, dat moet, dat moet zeker het nummer... The Man With the Child In His Eyes bij. Die... Die krokodil was eigenlijk bijzaak. Ik, ik, ik wilde er heel graag op een dolfijn fotograferen, omdat ik dacht dat ik een dolfijngeluid op haar plaat hoorde. En die dolfijn heb ik met heel veel moeite mogen huren, eigenlijk lenen met een borgsom, van Artis Zoologisch Museum. En dat was een beest van ongeveer drie meter. Dat moest dus helemaal vervoerd worden. En er moesten 25.000 botgulden. Dat was heel veel. Dat moest ik daarvoor regelen met mijn bank. En ik had dat voorbereid met de assistente, Patricia Steur, op de dolfijn en op Polaroid. Maar zij zou op een zaterdag komen alleen maar voor een half uurtje hadden gezegd. Want ze moest naar, naar Schiphol terug. Ze hadden al uitgecheckt. En ik mocht maar een half uurtje portretten schieten. En toen liet ik die Polaroid zien. Ik zei, ja, een half uurtje, ik wil graag dit maken. toen liet ik die Polaroid zien. En toen... Ja, ze een emotionele kreet. Ze schoot in, in, in, in een soort shock. Omhelste me, kuste me. Wat is er dan aan de hand? Iedereen heel erg gespannen. Wat is er in godsnaam? Ja, zegt ze, ik heb gisteren een antwoord gegeven op een, op een, op een, op een, bij een journalist. Toen hij mij vroeg van, what do you like to do the most? Now you have a number one hit. Toen zei ze, oh, I like to fly in a Concorde. Toen werd ze s'nachts wakker, dezelfde nacht. Oh, wat een stom antwoord. Ik had moeten zeggen wat ik het allerliefste wil. I like to swim with the dolphins. Was ze s'nachts van wakker geworden. En nu zag ze dus die Polaroids van mij. Toen besloot ze niet naar Schiphol te gaan. Waar allemaal bobo's van de platenmaatsen. Ik zeg, sorry, maar dit is een teken dat ik hier moet zijn. En ze beval die mensen om alles af te boeken... De volgende vlucht weer in te checken in het hotel. Dat hebben ze allemaal gedaan. Toen hebben wij zes uur achter elkaar gefotografeerd. En, ja, te gek. en hoe kwam die krokodil er dan nog bij? Nou, ik, ik ging dat voor die 25.000... was op een gegeven moment overgemaakt. Dat mocht dan telefonisch overgemaakt worden door de AWN. Ja. Ik mocht dat ophalen. En toen zag ik in een vitrine die krokodil in Artis Zoologisch logisch misschien. Toen dacht ja... Zei ik van, maar voor dat bedrag mag... mag toch ook wel mee? Zei, en zo ging het. te krijgen ik hem En toen zat ik in een busje met een krokodil en een dolvaar. En ik ging wel eens met mijn Citroën met die krokodil rijden. En dan had ik hem naast me gezet. En dan stond ik bij een stop liggen. En dan bewoog ik hem een beetje zo. En ik zag de mensen schrikken. Dus dat zijn mijn herinneringen aan... Uh... I hear him before I go to sleep. Focus on the day that's been I realize he's there When I turn the light off And turn over Nobody knows about my man They think he's alive. Bij de volgende expositie gaan we weer verder. Ja, inderdaad. En de volgende expositie is, ga je dat nu zeggen hier? Uh, ja, je? die is binnenkort. <laughs> dat heb ik wel gezegd bij deze. Dat is een groot geheim, maar hij wordt vervolgd. Hij wordt vervolgd. Ja, het is net Olie B. Bommel. Wordt okay. vervolgd. All right. Ja, en ik zei u al eerder, ik weet waar dat is. Dat is vanaf 1 december hangen die foto's in uh, Sofitel de Grand Hotel. Op de Nieuwe Zijds Voorburgbal 197 in Amsterdam. Dus dan moet ik er weer langs. Verhalen zat, hè, die kloot van Heijem. Nou, op mijn site heb ik zoveel mogelijk foto's die we hier besproken uh, hebben bij elkaar. Gefrutseld, zodat je een beetje een idee hebt. Maar ik raad aan om ze gewoon in het echtje te gaan bekijken. Want dat is natuurlijk veel mooier. Uh, van die prachtplaat die ik uh, steeds draai... rondom de poëzie van F. Starik. 'Testimony'. Dat is een project van uh, Martin Fonsen... samen met Erik Vloeimans en het Matangi-kwartet. Onlangs zijn ze gelauwerd met de Edison Jazz. Nou, uitgave van Basta Music. Vlok de Neu, Martin Fonse en andere testimonie. Uh, hoorspel op herhaling nu, terug naar 1978. Toen zond de AVRO de serie Luister een Heuver uit. Nou, vannacht een verhaal van John Dixon Carr. U hoort de stemmen van Huip Orizant, Willy Bril, Maarten Kaptein, Bert Dijkstra, Meijer en Paul van der Lek. En de regie is in handen van Dick van de Putten. Met Dank aan de AVRO.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 Het verheugt me dat je mij na twintig jaar direct herkent. Dat juist jij van alle mensen... Uh, ik, ik wist niet dat je in Engeland was. Wil je niet gaan zitten? Graag. Uh, koffie? Nee, dank je. Doe geen moeite. Ik heb in de stad gegeten. <hums> Wat is er? Waarom um, kijk je me zo aan? Hm.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 Waar zijn je dragers? Dood. Allemaal dood. Dood. Door de blaaspijpen van de bamboetes. Allemaal. Alleen Arthur, Roland en ik. Daar eh... is Arthur. Het spijt mij, aaning. Ook dood. Hij heeft zich vanmorgen doodgeschoten. Hij heeft zich. al? Haal geen stomme dingen uit! Doe weg die revolver! Je hebt gelijk, Mac.